Het skiën. en een snowboarder die buiten de piste was raakte onderkoeld en moest naar het ziekenhuis. Gisteren vielen in Zwitserland ook al drie doden door lawines. Er worden nog meer agenten van immigratiedienst ICE naar de Amerikaanse stad Minneapolis gestuurd. Er wordt daar al dagen gedemonstreerd omdat ICE vorige week een vrouw doodschoot. President Trump zegt dat het zelfverdediging was, maar de demonstranten vinden dat onzin en eisen dat ICE weggaat. In het hele land is geschaatst op natuurijs. Allerlei ijsbanen waren open en ook gingen hier en daar mensen de plassen op. Zoals het Paterswoldse meer in Groningen. Maar het ging niet altijd goed. Bij Weesp zijn meerdere mensen erdoor gezakt. Vannacht en morgenochtend kan het glad zijn door IJzel. Vanaf 11 uur geldt code oranje. Morgen is het bewolkt met af en toe regen en in de middag is het 3 tot 8 graden.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 Ja, en zo meteen gaan we weer even een foodmythe slopen. Eerst Aeroject, dit is In My World. Radio 538 I had a dream I was standing on a star And I realized How beautiful dream Will you promise me I fear that I'm not enough, but I refuse to spend my best years running in the sun. So when hope is lost and I come. Get up and try. Je lichaam kan maar 30 gram eiwit per maaltijd opnemen. Zegt iedere fitboy in de sportschool tijdens je smalltalk ooit. Ja, het is zondagavond. Het is tien over acht. Tijd om een foodmiete te slopen. Ja, misschien zit je nog druk in je goede voornemens. Hè? Meer sporten. Maar ben je inmiddels uh, uh, net als heel Nederland aan de eiwitten. Ja, dat is natuurlijk ook echt helemaal een trend nu op dit moment. Ja, Dan heb je vast wel dat zinnetje wel eens gehoord, toch? Van iemand van uh, je lichaam kan maar 30 gram eiwit per maaltijd opnemen. Alsof je buik een soort toegangspoortje heeft. Weet je wel, 30 gram erin en dan piep... Uh, maar de rest mag niet mee. Nou, zo werkt het dus niet. Nee, je lichaam neemt ook 40, 60, 80, 180 gram eiwit op. Alleen die 30 gram die komt voor uit iets anders. Niet uit de opname, maar uit spiergroei, ja. Spieren krijgen na een maaltijd een soort groeisignaal. En dat signaal zit bij veel mensen rond de 30 gram. Zeg maar, al best wel snel vol. En het overige eiwit is dan niet opeens weg, weet je wel. Nee, dat wordt gewoon gebruikt voor andere dingen. Namelijk herstel, energie, je lichaam draaiende houden. Dus, nou ja, 30 gram is geen limiet. Het is meer voor spiergroei. Heb je niet meer nodig. Maar ja, voor je andere delen van je lichaam en voor je hele lichaam... is het ja, ja, eigenlijk helemaal niet slecht om wat meer te nemen. Nou, uh, deze man die heeft niks anders gezien de afgelopen jaar, gok ik. Want hij stond uh, afgetraind op de Men's Health Cover. Armin van Buren, hoor je nu. Radio 538 these patterns all in the past now and finally live like the girl they all see no more hide Je moet weten dat toen ik hier net kwam werken... en toen ik het item het of het mocht gaan doen in mijn radioprogramma... dat de muziekredactie toen tegen mij zei van... joh, je gaat dan een nummer voorstellen aan de luisteraar van 538... maar dan is het wel de bedoeling dat je een beetje neutraal blijft. Weet je wel dat je gewoon nou, jezelf professioneel opstelt... niet zeg maar, de luisteraars echt een kant, een beetje een richting induwt... maar gewoon objectief die muziek brengen. Ja, dat is niet helemaal gelukt bij mij. <laughs> nee, ja, ik word gewoon heel snel enthousiast van goede muziek. En dat hoor je dan ook aan me. Ja, dat gaat een beetje over de volgende track. Uh, vorige week zat hij in Maak het of Kraak Last Frequencies, zijn nieuwste Listen to Me. Ja, vind ik echt een peuker. Um, ik heb hem geprobeerd neutraal aan je voor te stellen. Uh, maar godzijdank waren jullie unaniem. Maken! En daarom nu op je radio de nieuwste Last Frequencies. Ooh. <laughs> You me around.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 Ik werd net echt keihard uitgelachen in de studio... toen ik zei dat dit nummer misschien wel in mijn top 5 staat... van de allerbeste nummers ooit. Ik werd echt serieus. Heel hard uitgelachen. Waarom eigenlijk, Jake? Producer Jake? Ja, nou kijk, ik had het er met Frank over van de techniek... Ja, ons mening is uh, iets heel anders. Ja, geen popnummer in de ja, wat 5, allerbeste Ja, wat een onzin! Ja, in popmuziek is het de allerbeste muziek die er is. Ik werk gelukkig bij het goede radiostation. Dat zeker. En niet bij de buren. Zometeen <laughs> hey, zo meteen is het weer tijd voor een nieuwe ronde van Maak het of Kraak het. En we hebben het natuurlijk in deze dagen veel over 2016. Hè? Dat is een helemaal een trend nu. En nu heeft de volgende DJ ook zijn doorbraakhit gescoord in 2016. Het Gaat namelijk om deze...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 een bestelauto? Dan betaal je waarschijnlijk te veel voor je verzekering. Bij de krijg je altijd 35% extra korting op je premie. Bereken in 2 minuten hoeveel jij kunt besparen. De Ze zijn er weer. De Giga Gamma Deals. Nu 1 plus 1 gratis op zwaar metalen opbergrek. Bekijk alle giga deals op Gamma.nl.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 I need you, I need you. Tijd voor een nieuwe ronde van Makers of Krak het Met vanavond een nieuw muziek van deze man. We are genius, we are young, one, two, ...van de Franse Koenks. Ja, en we hadden het net hier in de studio al eventjes over hem. En ja, hier ga ik weer de mist in met neutraal zijn over muziek. Maar um, tijdens het voorstellen in het vraag uit. ...maar ik vind, zeg maar, muziek van Koenks... ...zeg maar, het is altijd leuk. Het is altijd vrolijk, het is catchy. Je krijgt de zin van in het leven. Weet je wel, het is gewoon altijd leuk. Maar het is nooit dat ik denk... ...wauw, dit is, dit is bizar, weet je wel. On repeat. Ah, dat kan natuurlijk ook aan mij. Weet je, hetzelfde als, als een zak Naturel Chips. Weet je wel, het is, het is altijd lekker. Jij eet het altijd op. Maar het is niet dat ik hem als eerst zou kiezen of zo, weet je wel. <laughs> Maar ik ben natuurlijk weer van harte benieuwd naar jouw mening over Koens... en vooral over zijn nieuwste plaat. Hij heette Galaxy. Het is weer echt zo'n typische Koens-vibe. Het is weer vrolijk, gezellig. Ja, I love it. Um, maar of jij dat ook leuk vindt... en uh, of we moeten toevoegen aan de playlist van 538, dat uh, bepaal dus jij. Vind je van wel, dan stuur je een uh, maken. Denk je, nee, dan uh, stuur je een kraken. En je weet wat we altijd zeggen, typisch leuk inspreken is nog veel leuker. Maak het of kraak het. De allernieuwste Koons en Galaxy op Radio 538 in uh, Maak het of Kraak het... waarin jij bepaalt of we deze track dus gaan toevoegen aan de playlist. Denk je, ik vond hem leuk, Julia? Dan uh, stuur je een maken. Denk je, nee, ik voel deze even niet, dan stuur je een kraken. Type is leuk, inspreken is nog veel leuker. Don't pay him any attention Cause you had your time Het. Nieuwe muziek van Koens heet Galaxy. En de vraag aan jou is heel simpel. Vind je dit leuk? Dan stuur je maken deze kant op. denk je, nou, voor mij hoeft het niet. Dan stuur je en kraken. Ik vertelde net zelf al, ik vind het een beetje bij Koens altijd hetzelfde. Zeg maar, het is altijd lekker, weet je. Het is altijd leuke muziek, maar het is nooit dat je denkt... Wauw, on repeat of zo. Ik vergeleek het een beetje met die, met die, met die naturelchips, weet je wel. Gewoon lekker als het lichtje pakt. Het, het, het verveelt nooit, maar je zou hem nooit als eerste kiezen. Hoewel die toch uh, bijna op is, die zak. Goed, uh, de vraag hier was heel simpel. Wil je dit vaker horen op 5 3, 8, dan stuur je het maken. En anders een kraken, Walter. Walter hier, dit heeft wel iets van die eerdere plaatjes. Dus uh, maken, lekker zo. Yes, dan hebben we Marcel. Nou, Jules, wat mij betreft een kraken. Want om nou te zeggen dat hij de aandacht trok. en Nee, niet echt. Volgende keer beter. Oké, okay, hebben we genoteerd. Dan een heel gezellig appje van een luisteraar zonder naam. Galaxy. Oh, nee. Super lekker nummertje. Ik zeg, laat het maar vaker horen, hoor. Maken met die handbol. Groetjes, mate. Groetjes terug daar. En dan nog eentje doen van uh, ook Marcel daar zat oh, okay. ik halverwege al een beetje te wachten omdat het over was. Dus uh, nee, deze even niet. Kraken. Oké, hier hebben we hebben ook genoteerd. Uh, ja, het is echt wel spannend. Het gaat een beetje gelijk op, maar we hebben even goed de alle appjes bij elkaar opgeteld. Hier en alles even zitten uit te rekenen. En daar is een uitslag uitgekomen. Koens? en Galaxy is mede dankzij jouw stem op 538. Ai, hij is gekraakt en dat betekent dat je hem niet terug gaat horen hier op Radio 538. Wat je wel gaat horen, ja, ik blijf het zeggen: mijn favoriete collega van 5 React, 8 Martijn meteen zometeen. Wees een beetje lief voor hem. Hoor je nu eerst de 5 React 8 Wat is hij goed? De nieuwste, Bruno Mars. Dit is The I Just Might. Fijne zondag. You